That's De fans van dit radioprogramma weten dat ik een grote fan ben van de Beach Boys. En vaak mooie nummers draai van deze lieden. Mooi toch? Vooral deze God Only Knows What I Feel About You. Je zou het maar eens tegen je partner kunnen zeggen. Zomer op een mooie zondag of vandaag. Kijk maar eens wat je dan terugkrijgt. Geweldig. Uh, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Ik ga een beetje sentimenteel doen zeg. Welkom bij het tweede gedeelte dus van de show hier bij ZVL. De zondagmorgen van ZVL. Ik heb tot 12 uur heerlijke muziek voor je. Dus blijf lekker luisteren. En straks een mooie reportage van Jeroen van Gent. Het is zomer. ZVL. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. ZVL. En ik heb muziek in de aanbieding van Access. You wouldn't hear no young boy crying for his mama You wouldn't hear no young boy crying for his mama Watch you out in no the morning There ain't no more morning, do it all. I wouldn't walk you out in the morning, do my honey. I wouldn't walk you out in the morning, do it all. Bij deze stem begint de boks een beetje te verhuizen. Weet trillen aan de andere kant van de studio. Hmm, dat wil je, wat een stem. Long John Baldry. Walk me out in the morning, do. Prachtig. En daarom hier bij ZVL. En Axis. Ja, toen nog heel coole muziek tegenwoordig. Heel heet. Vooral dus in Griekenland, want daar komen de mannen vandaan. Hoewel er al een Grieks van zijn overleden. Natuurlijk is onder andere Demus als al lang geleden overleden. Die trouwens later in zijn eentje nog heel veel hits heeft gehad. Je hoort het allemaal hier bij ZVL. De mooiste muziek. En de lekkerste koffie drinken we hier. In de studio. Misschien bij jou thuis ook. Maar vandaag is de koffie prima joh. Echt lekker. Wat is er mee gebeurd? Hebben jullie een ander merkje? Of? Nee, het is het huismerk. Nou ja, het is niet anders. Het is gewoon vandaag goed gezet. Misschien de juiste hoeveelheid. Je weet het niet. Tijd voor Frank Sinatra hier bij ZVL. Kom je net bij de show. Goedemorgen. Love and marriage. Love and marriage.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 No, sir. And the troika hand is so mad. All times, all groups and fail. I'm waiting for the sun to shine. I'm holding back the darkness from. Too late, not too late. So you Muziek van Maan gaat nog even lekker de keer aan het eind. Lekker toch? Of zo zal morgen ben morgen weer gelijk hebben wakker... als je net je nest uitkomt te rollen. Maan dus met Perfect World. En we kennen het net allemaal, hè? Frank Sinatra met Love and Marriage. Ach, allemaal uit zo'n Amerikaanse televisieserie. Over een paar minuten, nou ja, een paar, een stuk of acht, negen... misschien wel tien minuten. Jeroen van Gent met een prachtige reportage. Hij vroeg aan de mensen op straat... wat is het gekste wat u ooit gegeten heeft? Hmm. Ja, dat is inderdaad gek. Daar was ik zelf nog niet zo eens van bewust. Dat ik me de vraag zelf ook kon stellen. Ik heb wel gekke dingen gegeten toen ik op reis was in China. Want daar eten ze werkelijk allerlei gekke dingen. Dus waarvan je denkt, nou dat zou ik niet op mijn bord willen hebben. Maar dat verschijnt daar toch. Wat de mensen hier in de regio uh, uh, ja, een beetje gek vinden. Dat hoor je straks hier bij ZVL.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 Es gibt einen der zu dir hält, dum dum. is I Die Duitsers weten wel van liefdesliedjes maken, toch? Almachtig. Het Raffi Deutscher. Marmor, Stein und Eisenbrecht. Nou, hebben we dat weer gehad. En, oh, wat een prachtig nummer. Dat vind ik zelf, hoor. Young Gun, Silver Fox en Stevie and Sly. Nummer dat maar geen hit wil worden. Het is net uitgebracht, een maand of drie geleden. Maar het wordt maar geen hit. En dit is zo'n lekker nummer. Gebaseerd op de muziek van Stevie Wonder en Sly Fox. Nou ja. Het is even niet anders. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Gaan we gaan het even hebben over iets totaal anders. Proeven, uitproberen of bent u er een die steeds hetzelfde eet... He? helemaal niet avontuurlijk, gewoon stampot iedere winterdag weer. Tegenwoordig is alles te koop en natuurlijk te bereiden. En de bootjes worden gewoon van de andere kant van de aardbol naar hier gevlogen. Wat is het gekste wat u heeft gegeten? Nou ja, ik gaf straks al een voorbeeld. Maar wat vinden de mensen op straat? Nou, onze verslaggever Jeroen Vrent vroeg het, de mensen op straat en hier zijn ze, hun antwoorden. Goedenavond. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen, geen ellende, geen politiek of wat dan ook, maar een man bij het hond vragen. Mag dat? Ja. Ja. Oh, dat leuk. Ik leuk altijd, man bij het hond. Daarom, u kent het nog, veel jonge mensen niet meer. Daar kijk ik elke avond naar. Is het er nog? Nee, van nee. de week was het een keer. nee. Vroeger meer, toch? Het niet, hoor. niet, echt, hè? Nee. Bij de NCRV, geloof ik ja. dat ja. Nee. Ja. Maar ik heb uh, een vraag, ja. Wat is het gekste dat u ooit heeft gegeten? Het gekste. Het gekste. Wat, wat u ooit heeft gegeten? Nou. Nou, ik ken, uh, ken de... meneer ja. Heuren dat ik wat geks gegeten heb. Ik zou het eigenlijk niet weten. Wat is het gekste dat u ooit heeft gegeten? Uh, Nederlands eten. Nederlands eten. We kunnen inderdaad heel gek zijn. Surinaasbrotje kenny vind ik het lekkerste. Oh, dat wel. Geen nee, gekke dingen. Niet echt heel gek. Nee, ik heb niet echt zulke gekke. Nee. nee. Nee. Ik kan echt niks bedenken eigenlijk. Ik denk uh, kikkerbillen. Ja? Ja. Echt? Ja, volgens mij gewoon kikker was dat. Wat is het gekste dat u ooit heeft gegeten? Kikkenbeel. Kikkerbillen? Ik... Ja, denk ik ja. Dat hoor je vaak en dat heeft je ja. echt op. Dat heb ik echt op, ja. ja. ben ik benieuwd hoe het smaakt dan. Lekker. Ja? Ja, het, het smaken een beetje naar kip. Ja. Hier of in het buitenland? Nee, het was gewoon wel hier in Nederland. Maar ik werkte in een restaurant in Niemalsdorp en alles hadden ze het op de kaart staan. Wauw. Toen, toen mochten wij als personeel dat ook proberen, zeg maar. En was dat in Nederland? Ja. In Redekerk hier in een restaurant. Nou, moe? Echt? Ja, ja, ja. En had u dat van tevoren bedacht? Of was het een nee, verrassing? Nee, nee, nee. Het was ter plaatse bedacht. U, u was er misschien ook wel verbaasd over? Of... Nou, misschien wel, ja. ja. <laughs> Geen moed in gedronken eerst? Nee, of... nee, nee. Nee, Nee, nee te besloten. Nou, moe? En hoe is dat? Het smaakt een beetje naar kip. of zo. Het is ongelooflijk. Maar er was net ook iemand, hè? Ja. Echt? Die had het over een restaurant hier in Redekerk, notabene. Want daar staan we nu. Dus, ja. Nou... Ja, Kikkerbilletjes. In Nederland? Ja. ja nou, genoeg kikkers in Nederland, hè? denk ik. Ja, maar dat is beschermd. Ik weet niet hoe ze dat dan oh, doen. Ja, dat we... Het is al heel lang geleden, dus ik weet niet of, dat, oh. uh, of ze toen al beschermd waren. Kikkerbillen. Ja. Nou, moe. Was je daarbij? Nee. Oh. Is het voor de herhaling van het ooit bestellen? Nee. Nee. nee. nee. Het was dat ik het aangeboden kreeg, maar ik zou het niet zelf in een restaurant mm. uh, nemen. Nee. Het lijkt me heel klein. Billetjes van een kikker? Ja, maar, het was zeg maar gewoon echt gewoon een kikker. Helemaal een soort van gefrituurd-achtig. Het was herkenbaar als een kikker? Ja. Oeh, wauw. Ja. Maar ja. het is wel lekker. Op zich wel. Ja, het is, <laughs> ja, het is gewoon vlees. Ja. Ja. Maar het is denk ik meer het idee dat het dan een kikker ja. is. Dat je... Ja. Best wel. ja Ik zou het ook best wel raar vinden. Ja, maar goed zelf zou ik het dus niet bestellen in het nee. restaurant, nee. Het is dat het zo toevallig voorbij kwam. Ja. En u heeft u nog een idee van een iets geks wat u ooit gegeten wordt. Echt gek. Wat hadden jullie toen gemaakt? Komkommersoep? Komkommersoep, ja. Koude komkommersoep. oh ja. Zo nee, dat was zo niet te eten, is. dat heb ik ook niet op. oh het was niet lekker? Nee. oh nee. geen hapje geproefd? Nee, ja, geproefd. En toen laat staan. He, oh. Ik eet niet iets, want ik niet lekker vind. Nee. Toch? Begrijp ik. Was het echt niet lekker? Nee, het was echt niet lekker. Koude komkommersoep. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, geen ruzie ge gehad erover gekregen. Nee. nee. Wat is het gekste dat u ooit heeft gegeten? Het gekste wat ik ooit heb gegeten? Ja. Kwal. Kwal. Kwal? Kwal. Per ongeluk in de zee, of niet? Nee. Nee, <laughs> nee echt een gerecht. Een gerecht? Kwal. Waar was dat? Gewoon bij ons thuis. Thuis? Ja. ja. Wij deden soms uh, van die leuke dinetjes uh, geven we elkaar. En dan moet je een ingrediënt doorgeven aan de volgende. Een soort estavette koken was dat. En toen uh, kregen we het gerecht kwal. Toen zijn we naar de Markthal gegaan. En dan gingen we gingen naar de Smiths Ja, ja. En uh, toen zeiden we, ja, heeft u kwal? Dat meisje keek ons zeer verontrustend aan. Van die mensen zijn niet goed. <laughs> En, en vervolgens uh, zei ze, chef, chef help eens even. Verko verkopen wij kwal. Hij zei, nou dan moet ik met mijn schepje even naar Scheveningen. Nee. Maar. Geen idee Ja, ben... ja het, is, het is echt eetbaar. En uh, toen zijn we uiteindelijk bij de Chinese toko terecht gekomen. Ja. En die Chinese toko die zit ook in de markthal. En het blijkt gewoon dat in, in de Aziatische landen het ontzettend veel gegeten wordt. En weet je dat het nog lekker is ook? Ja, geen idee. Ja, echt. En, en, maar kwal stond van tevoren vast. Dat was de opdracht? Dat was de opdracht. En het is gelukt? Tuurlijk. Eh, koken, bakken? Eh... Nou ja, je moest het een soort van bakken. Ja. ja. Hoe smaakt dat? Is het te vergelijken met iets anders? Of... Ja, je, kijk, je denkt natuurlijk aan die glibberige dingen ja? die, uh, die je aan het strand ziet. Maar het, het heeft toch wel een vaste structuur. Maar het is net als met slakken. Hè? De slakken zijn natuurlijk ook goed eetbaar. Ja, Escago, ja, natuurlijk. Ja, In Frankrijk is... sowieso. Ja. Hier, hier niet zo, maar... Ja, hier ook hoor. Toch wel. Als je het goed Ma... maakt wel. Maar kwal! Ja, ik wel. Dat is wel bijzonder. Dat, dat kunt u volgens mij... Ik, ik heb dat nog nooit eerder gehoord Nee, ja, je vroeg toch ook wat is het meest vreemde gezegd? Ja, ja. ik val mijn neus in de boter. Ja, dat hebben we wel. Ongelooflijk. Ja. Nou, is het, wat, wat was het daarna? Want gaat u dan elkaar over troeven van dat het nog gekker moet? Nou ja, is, <laughs> ja. Kijk, het zijn natuurlijk iedere keer wel, wel, wel vreemde ingrediënten die je dan meekrijgt. Maar dit is wel het meest blij, blijven hangen. En ook bloemen. Ik heb ook een keertje bloemen ja. als opdracht gekregen. Ja, dat, heb ik maar dat is Maar dat is goed eetbaar. Hè? Er zijn, ja, dat is uh, lekker. veel soorten bloemen te eten Gauw Korenbloem, koren, is lekker. Ja, nou goed, wat van die eetbare soort viooltjes waren. Ja. Ja. Wat is het gekste dat je ooit hebt gegeten? Zo, het gekste. Ja. Nou, ik denk qua structuur dat het een oester is. Ja. Qua structuur vind ik dat toch wel een beetje apart voelen in je, in je mond, zeg maar. Ik, ik durf het ja. ook niet. Nee, dat snap ik. Dat snap ik word het steeds aangeboden, maar... Toch niet. Nee. nee? ik zou het een keer proberen. Het is wel een ervaring, zeg ah, maar. het is aan te bevelen? Ja. ja, zeker, ja. Ik durf, jij durft het zelf ook niet? niet de echt. eerste keer heb ik hem uitgespuugd, maar de tweede oh. keer heb ik hem toch opgegeten. Dus dat, toch Ja, toch eroverheen gekomen. En dat is, ja. ja, het smaakt naar vis, of wat? Ja, het, het smaakt eigenlijk een beetje naar zee, uh, zeewater, oh. maar een andere structuur. Nou ja, Be best wel gek. Ja, zeker, ja, ja zeker gegeten. Zo. Ja, dat, uh, u weet al iets voor mij. Ik denk <laughs> zeeslakken, denk ik. Ja? Oh. Ja. Hey. Ha Haai, wit, uh, zwaardvis. Ook? Ook. Maar is die zeeslakken... Uh, Rauw. Ja? Ja. God, dat weet ik niet eens. Zeeslak. Wat is dat? Wat is dat met een zeeslak dan? Ja, het is een, uh, een soort ronde uh, omhulsel wat een slak ook heeft. Het is rond, het is een beetje plat, ze zitten vaak tegen rotsen aan die in het water liggen. Dat ik je met een mesje losmaken en dan kwijt het eten. Oh, dat, li dat lijkt een beetje op een oester. Oh ja, zoiets. Als je hem vergelijken, ja. En, en noem nog iets? Uh, zwaardvis. Zwaardvis. Hai. Ja. Ik heb heel veel dingen gegeten. Ja. <laughs> ik weet niet echt wat. Ik niet zo. Ik heb niet super gekke, <laughs> nee? ik heb niet super gekke <laughs> dingen gegeten hoor. Nee. Nee. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Flink veel aardappelen waar een korstje aan zit. Een lekker brakje met een cultus. Hart spek, dat is wat ik leus. Gebroken melk, versier maar een sprotje, Verhalen. Rode pijnen, pruimen, dampen. Zeer veel drank en ook van zanden. Tonnebeer en stapels brood. Harde borst, van kokosnood. Ben je het eens Nog paar mooi uit de rubriek. Beter geen muziek dan helemaal geen muziek. Op speciaal verzoek van uh, natuurlijk Jeroen van Gent. Dolf Brouwers met ZUKO. Uh, met vette Zuur. Ongelooflijk, wat een nummer is dat. En Vanessa. Cheerio. Hoewel we nog niet vertrekken. We hebben nog wel even de tijd om uh, je oren te vertroetelen met uh, mijn keuze van muziek. Um, heb ik je al verteld van onze geweldige website? Ja, toch? Ja, nou... Heb je het niet gehoord? Nou, dan nog een keertje. We hebben een fantastische website, echt waar. Daar staat het nieuws op van vandaag en van gisteren natuurlijk. En we doen soms ook nog voorspellingen wat er morgen gaat gebeuren. Dus dan weet je het wel hè. Hartstikke actueel, onze nieuws site omroepzvl.nl. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws hier in Zeelands Vlaanderen? Zoek dan niet verder. Ga naar omroepzvl.nl. Zomer. ZVL. ZVL. Abba, hasta mañana, een van de kleine hits. Als ik ben naar uh, The Voyage geweest in landen. Zou je ook eens kunnen doen. Je kunt het doen uh, als je een matinee pakt. Kun je het één dagje op en neer doen met de trein. Dat is geweldig hoor. Een, een geweldige show. Uh, je wordt ontzettend genept, want je kijkt helemaal niet naar Abba. Maar je kijkt naar ja, een lichtshow zou je kunnen zeggen. Maar het voelt alsof je er zelf bij bent. Goed. Hasta Mayana zingen ze daar dan niet. Maar dat uh, kwam even bij me opborrelen toen ik uh, dat nummer zojuist weer hoorde uit 1974. Verder de Time Bandits en Live It Up. Och, het loopt al tegen 12 uur. Wat gaat de tijd snel. Oei, oei, oei, oei, oei. En ik heb nog zoveel moois in de aanbieding. Nou ja, dat uh, geef ik zo meteen door aan mijn collega. Uh, is Leen de rol? Nou ja, uh, anders aan, uh, iemand anders. Maar ik dacht dat Leen zo meteen nog komt aanschuiven en uh, hij neemt dan die nummers over waarvan ik denk... nou, die schuif ik lekker door naar het volgende uur. mannen van de brainbox. Och, wat een oude meuk is dat. Down man. Maar wel geweldig, toch? En Jordan. Wie ook weer? Oh ja, Jimmy Somerville. Comment te Adieu. Nou, de groeten. Adieu. Ga ik doen. Zometeen heel veel lekkere muziek. Na 12 uur ook weer hier bij ZVL. Dus blijf lekker luisteren. Blijf bij ons. En ik ben dan volgende week zondag weer bij leven en Welzijn. Dan neem ik weer mijn eigen keuze muziek mee. En dat laat ik je weer horen vanaf 10 uur. En ik hoop dan dat jij er ook weer bij bent. Ik wens je nog een hele mooie en als je naar buiten gaat, let op: zonkracht 9, dus smerig geblazen. En nogmaals, dank voor het luisteren. Ja, alweer naar de 250ste uitzending van de zondagmorgen van ZVL. Mooi dag.